11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar bezwaren... tegen de bouw van elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Electrabel en E.ON bouwen daar kolencentrales... die volgens milieuorganisaties veel schade toebrengen aan de natuur. De Raad van State vindt dat de provincie Zuid-Holland... niet voldoende duidelijk heeft gemaakt... waarom bezwaren van onder meer Greenpeace en natuur en milieu zijn afgewezen. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Volgens milieuorganisatie Greenpeace heeft de provincie Zuid-Holland onvoldoende gekeken naar de gevolgen van de bouw voor het beschermd duingebied. De Raad van State geeft de milieuclub nu gelijk. Dat betekent overigens niet dat de bouw stilgelegd moet worden, maar voor de centrales in gebruik genomen kunnen worden, is er wel een nieuwe vergunning van de provincie nodig. Electrabel bouwt een nieuwe centrale op de Maasvlakte en E.ON breidt een bestaande centrale uit.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 Vooral rokers zijn meer gaan betalen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De accijns op sigaretten die is nu zo'n 31 hoger dan vijf jaar geleden. En op checks zelfs 36 procent. Dat heeft niet in diezelfde mate geleid tot de verhoging van de tabaksaccijns. De opbrengst is in die vijf jaar met 22 gestegen. En dat betekent dat er dus minder gerookt is dan vijf jaar geleden. Volgens het CBS hebben brandstoffen, drank en tabak de overheid vorig jaar in totaal ruim 11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 Aan WB Verkeersinformatie, er staan twee files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Knopend 5 kilometer. Dat was een aanreding, alle reisroken zijn weer vrij. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Knopend Rijnsweerd en Afreden Dolder 3 kilometer. Gemeenten van Nederland, staat uw klant centraal of staat hij vooral in de wacht? Wat is daarop uw antwoord?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 De gids.fm Met Deborah Blackenhorst. Goedemorgen. Zaterdag gaat de eerste grote ronde van het wielerseizoen van start. De Giro d'Italia. Zo, hoor ik u nu denken: hard fietsen om in een roze truitje te mogen rondrijden. Dat is het niet alleen. De Ronde van Italië viert dit jaar namelijk de 150ste verjaardag van de eenheid van Italië. De Giro heeft symbolische waarde voor de Italianen. En daarover hoort u zo meer. Je bent oud en je wilt wat. Geen doorsnee bejaardenhuis of verzorgingsflat. Nee, de ouden van vandaag willen luxe. Met name polshoogte in een hedendaags zorgoord. En een oorlogsdocumentaire moet neutraal en objectief zijn... en mag geen morele boodschap bevatten. Dat is onderwerp van discussie in het Joop-debat straks. Voor reacties, geluid en een goed beeld... Surf naar de maar eerst even dit. Gepensioneerden moeten de gegarandeerde hoogte van hun pensioen opgeven. Dat zegt AMBO-directeur Liane den Haan vanochtend in het AD. De AMBO is met 400.000 leden de grootste oudere bond. Behartigt ze de belangen van haar leden wel naar behoren. Aan de telefoon de directeur zelf, Liane den Haan. Goedemorgen, we hebben vier minuten voor dit gesprek. Ik start de klok. Goedemorgen. Is dat niet een beetje vloek in de kerk? Tegen de eigen leden zeggen dat hun pensioen niet langer gegarandeerd is? Nou, dat zou het inderdaad zijn als ik dat ook zo gezegd zou hebben, maar dat klopt niet helemaal. Wat heeft u wel gezegd? Ik heb gezegd dat wij solidariteit moeten betrachten en dat we. Um, de, kijk, het pensioenstelsel is een stelsel van solidariteit. Dat betekent dus dat jongeren premies moeten betalen en dat ouderen geïndexeerd worden als het slecht gaat, dat dat niet kan. Wat je nu hoort is dat je aan de ene kant oudere organisaties hoort roepen van, nou ja, het gaat alleen om die indexatie, dus gooi de premie maar omhoog. En je hoort jongere organisaties roepen van, ja, nee, die ouderen die kunnen wel zonder. Uh, de premies mogen niet meer omhoog. Nou, en allebei gaan ze voor hun eigen deelbelang, terwijl wij eigenlijk geroepen hebben. We voor ja, gedeelde belangen. Dat is eigenlijk het belangrijkste: die solidariteit. En die zekerheid in dat hele pensioenstelsel, Nou, dat hebben we nu gezien. Die dachten we te hebben, die is er ook niet. Dus we moeten met elkaar wat doen. Waarom is het omhoog gooien van die premie geen goed idee? Nou, kijk, als je ziet dat uh, jongeren uh, of werkenden... Hè, zoals als u en ik ook één dag in de week al werken voor het pensioen... en als je dan ziet dat jongeren tegelijkertijd ook nog eens een keer... een gezin willen starten, een huis willen kopen, noem maar op... nou, het plafond van die premies, dat is wel zo'n beetje bereikt. Daarnaast is het zo dat alleen maar de premies omhoog gooien... het probleem is te groot, omdat alleen maar met premieverhoging op te lossen. Je zult ook naar andere oplossingen moeten kijken. Maar dan vind ik wel dat we die lusten en die lasten recht evenredig met elkaar moeten verdelen. En dus zegt FNV Bondgenozen, laten de werkgevers maar wat meer bijspringen. Uh, ja, ja, dat zegt u ook van ja, dat moeten we eigenlijk ook maar niet doen. Hoe zou het dan wel moeten? Nou, kijk, die werkgevers, dat, dat is eigenlijk iets waar we het met z'n allen over eens zijn. Hè? Dus het gaat niet alleen om jongeren en ouderen, het gaat ook om werkgevers, werknemers. Iedereen moet daarin een zijn steentje bijdragen. En binnen de federatieraad van FNV waren we het daar ook al lang over eens... dat we ook met de werkgevers moesten praten. Dus dat was helemaal geen issue. Toch zeggen de werkgevers, ja, wij springen niet meer bij. De werknemers gaan ook niet meer premie betalen, maar de buffers moeten wel worden opgebouwd. Het moet toch ergens nou, vandaan komen? Die buffers die moeten worden opgebouwd, dat is met name ook in het plan van FNV Bondgenoten aan de orde, die willen die buffers zo extreem hoog op gaan bouwen dat uh, we daarbij met zekerheid kunnen zeggen dat in ieder geval onze achterban niet meer geïndexeerd uh, kan worden de komende jaren. Kijk, en natuurlijk vind ik dat wij als nou ja, belangenbehartiger van ouderen primair de belangen van onze ouderen moeten behartigen, maar ook van de toekomstige generatie senioren, dus het is ook geen oplossing. U heeft 400.000 leden, toch is die onduidelijkheid er nog steeds. Hoe kan dat? Ja, dat komt denk ik ook omdat het qua communicatie natuurlijk een heel lastig verhaal is. Kijk, AOD en pensioen is een heel complex technisch uh, dossier. Daarnaast is het zo dat we natuurlijk met elkaar afgesproken hebben binnen de federatieraad en binnen alle onderhandelaars dat we dat niet op straat doen, maar dat we toen er een goede uitwerking ligt waar iedereen het mee eens is, dat ook met elkaar delen, maar niet buiten de muren van de onderhandelaarsgroep. Dat hebben we ook gedaan. En wat je dus nu ziet is er lekt aan verschillende kanten het een en ander. De pers gaat het een en ander roepen. En dat is dan maar het half verhaal. En ja, dat geeft gewoon heel veel ruis en heel veel onduidelijkheid. En wat nog vervelender is, dat geeft een gevoel van onrust en onveiligheid bij mensen. En dat is nou juist net niet de bedoeling. En wanneer zou die duidelijkheid er wel, uh, zeg maar, als eensgezindheid ook naar buiten moeten komen? Nou ja, kijk, het was fijn geweest als we dat met elkaar vol hadden kunnen houden totdat er een uitgewerkt concept ligt waar iedereen het mee eens is. Uh, nou, zover waren we bijna. En dan is het natuurlijk toch jammer dat een van de bonden, uh, ja, achterban heeft. FNV? Die, uh, FNV-bondgenoten die daar niet op kunnen wachten... en dan met een half verhaal naar buiten komen. Dat is toch buitengewoon kwalijk. En er wordt ook gezegd, uh, Jongerius uh, is te solistisch in haar uh, wijze van besturen. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar men vergeet wel... dat het federatiebestuur opdracht krijgt van de federatieraad... waarvan de grootste bond fnv bondgenoot is. Alle neuzen moeten weer één kant op? Alle neuzen moeten er één kant op. We moeten er gewoon met elkaar uitkomen. Het is onaanvaardbaar dat dit op deze manier zo gebeurt. En op welke termijn? Zo kort mogelijk. Er is 9 mei een federatieraad van FNV. En alle aangesloten bonden zullen daarin hun zegje doen. En de, de zoomer is gegaan. Dank Liane Den Haan, directeur van Ambo. 9 mei, we wachten hem af. We wachten hem af. Vara radio 1, de gids.fm. Superman. Meneer Willig, een man alleen van bijna 90 jaar oud, kan niet meer bellen. Hij liet zich verleiden tot een overstap door Euphony Telecom en daarna door Pretium. En nu betaalt hij dubbel voor een halve verbinding. Hij wil terug naar zijn KPN van vroeger en dat lukt maar niet. Zijn zoon Milde Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Amsterdam bij de heren Willig. Ik begin bij de oudste van de twee... Uh, het is relevant in dit onderwerp. Hoe oud bent u, meneer Willig? Op dit moment moet ik altijd even nadenken. <laughs> uh, maar ik hoop volgende maand 89 te worden. Ik ben nu 88. Uh, we zijn bij u omdat uw zoon ons een mail heeft uh, gestuurd over uw ervaringen met Pretium onder andere. Een half jaar geleden in deze kamer wordt u gebeld. De naam Pretium, die zei mij helemaal niets en die heb ik ook maar half verstaan. Ik wist helemaal niet door wie ik gebeld werd. Ik heb de naam ook, het was een voor mij onbekende naam. Ik heb hem ook een half begrepen. Eerst was er een juffrouw aan de telefoon. En die uh, vroeg mij of ik Willig was. Ik zei, ja, uh, uh, oh, ik zal u even doorverbinden. Zegt ze. En toen kreeg ik een meneer aan de telefoon. En die vroeg me, ja, u bent toch meneer Willig? Ja, zeg ik. Uh, en u woont in Amsterdam. Ja, banknummer is... Fijnduuglaag 3605. Ja, het klopt. Allemaal. Maar dacht u die, je, dacht u die bij uzelf? Wat, wat is hier aan de hand? En wat dat, moeten die mensen van mij? Dat, dat was ik inderdaad... Uh, heb ik uh, dat gedacht. Maar het ging zo vlug achter elkaar. Dat, uh, je wordt niet in de gelegenheid gesteld... om iets te zeggen. Toen kwam dan hun aanbod... van we willen u goedkoper... We willen dat u uh, niet die dure KPN iedere keer moet betalen. Hallo? Is anybody home? Ik ben veel eerder benaderd, anderhalf jaar daarvoor... de eufonie. Eufonie, dat was zo merkwaardig. Die brachten mij uh, hetzelfde zo voor in hun reclame. Uh, alsof ik uh, KPN en hen een groot plezier deed dat ik over zou gaan van KPN naar eufonie. Uh, het was in samenwerking, begreep ik, uh, met KPN. Bent ja. u daarop ingegaan? Uh, ja, ik ben daarop ingegaan. Ik heb uh, gedek en ik denk, Omdat ik uit die reclame begreep uh, dat het in samenwerking met KPN gebeurde... Ik dacht eigenlijk, ze beschouwen mij als een kleine klant, zoveel werd ik. Ik was hier thuis en ik, zoveel belde ik niet. En Misschien wel KPN van die kleine klanten af en hevelt dat over naar zoiets als eufonie. Begreep u wel helemaal waar u aan begon toen u tekende bij eufonie? Uh, nee, dat begreep ik zeker niet. Nee? Ik begreep alleen dat, het, dat zij dat in samenwerking met KPN deden. Dus u heeft zich ook geen zorgen gemaakt. U zat al tientallen jaren bij KPN. Dat ja, ja. zal wel goed zijn. Nou, KPN was... Ja, dat, dat die indruk heb ik uh, zeker gehad. Ik dacht zelfs dat ik beide partijen een genoegen deed. Om, om een hier deed. Werd dus ook in die, uh, in die papieren van uh, eufonie gesteld. U kreeg hier ook bericht over van KPN. En toen ik dat bericht van KPN kreeg... Toen was ik stom verbaasd. Want dat begon met... Uh, tot onze spijt. Ik zeg, tot onze spijt. U maar dacht, ik, ik ben een oudere man, ik heb weinig contact. ik bel weinig. Ik ben misschien voor KPN geen interessante klant. Zij hevelen mij over. Ja. Ik doe een plezier. Tot u de brief kreeg van KPN die natuurlijk pissig waren. Ja. Dat ze zo'n goede klant kwijt waren. Toen begreep u van, hé, hey, hier, hier, ja, dat doen, hier toen, klopt iets niet. Ja, maar dat was uh, misschien twee maanden nadat het al ingegaan was met eufonie. Well, you don't know me. U krijgt mensen aan de lijn die niet goed verstaan wat praten. Die heel snel praten. Die over een onderwerp praten waar u weinig verstand van heeft. Zou het zo kunnen zijn dat u gewoon overdonderd bent? Uh, dat is zeer zeker zo. Ja? Ik kreeg niet de gelegenheid om ook, ook verder over te praten. Er werd uh, genoteerd, nou we zullen het alles voor u in orde maken. U werd overdonderd? Uh, ja. Nee, ik heb geen verstand van telefoon. Maar word je dan ook eigenlijk misschien een beetje besodemieterd? Achteraf wel, ja. Ik heb er eigenlijk helemaal niet zo ver bij nagedacht. Ik, ik heb van die te telefoonverbindingen, hoe dat loopt, helemaal geen verstand, heb ik gezegd. Ik heb er helemaal niet bij nagedacht. Ik heb gezegd, uh, ik heb er geen verstand hoe dat in het uh, telefoonverkeer uh, gaat losgaat op het ogenblik. Uh, ik, ik, als ik maar telefoneren kan, uh, ik, zeg, ik wil gewoon kunnen telefoneren, uit... U heeft zaken gedaan met KPN, u heeft zaken gedaan met Euphanie... u heeft zaken gedaan met Pretium. Kunt u nou heel goed bellen en gebeld worden? Is het nou allemaal dik in orde? Op dit moment kan ik helemaal niet bellen. Ik kan wel gebeld worden, maar ik kan niet zelf niet bellen. U kunt niet bellen? Op, op dit moment, nee. Oh, oh, de zoon van meneer Willig is op een gegeven moment zijn vader bij gaan staan. Jurek Willig. Uh, meneer Willig, wat is de kern van de zaak? Wat is er misgegaan? Uh, er is misgegaan dat uh, mijn vader... Uh, meer is gaan betalen. Hij uh, heeft nu helemaal geen telefoon meer. Op 6 maart was mijn zus En die zei tegen mij... mijn vader heeft niet gebeld. Ik zei, hé. Hey. Toen begonnen bij mij al een, een, een lampje branden... want op 3 maart zou alles weer netjes... door Precium Telecom teruggezet worden. Nou, dat is dus helemaal niet gebeurd. Ik heb met Pretium uren aan de lijn gehangen. En die zeiden dat zij geen fout hadden gemaakt. Zij zeiden in eerste instantie dat het naar eufonie was teruggezet. Ik heb eufonie gebeld, die zeiden dat het naar Tele2 was gezet. Ik heb weer Pretium gebeld... en die zeiden toen dat het naar KPN was gezet. Toen heb ik KPN gebeld en die konden niks vinden. Toen heb ik Tele2 gebeld, die konden niks vinden. En toen heb ik weer Pretium gebeld... en die zeiden dat ze me nog zouden bellen en dat hebben ze niet meer gedaan. Ik wil dat mijn vader gewoon zelf weer kan bellen meneer is ouder, bijna 90. we zitten op een bovenhuis. Als hij valt, hij heeft geen telefoon. Hij is vanaf uh, 3 maart dus niet meer, kan hij dus niet meer bellen. En hoe kan dat dan? Hoe komt dat? Heeft hij niet meer betaald? Of is er verwarring? Nee, hij heeft alles netjes betaald. Hij, ja, hij heeft zelfs dubbel betaald, want ik heb de rekeningen bekeken. Op een gegeven moment heb ik het opgegeven en ik heb gewoon KPN gebeld... en hun de situatie uitgelegd en gezegd... laten we in godsnaam maar terug gaan naar KPN... Dan hebben we tenminste weer de oude situatie. Dan weten we zeker dat hij niet te veel gaat betalen. En uh, kan hij dan weer gaan bellen? Mijn vader kan niet bellen. Meneer Willig kan niet bellen. We hebben met Precium gesproken om te achterhalen. wat er nu precies is besproken tussen de maatschappij en meneer Willig. Daar zijn namelijk opnamen van. Precium beloofde ons de tekst van die opname. En volgende week hoort u dan natuurlijk meer. Liz Wright is een Amerikaanse jazz, R&B en Cosmos zangeres. 31 is ze, maar ze heeft al drie albums op haar naam. En deze single, My Heart, staat op het laatste album. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you my tears my touch remember all that i am to you my heart my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am when you gonna pick up the phone and call me tell me i can come over I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift. I want to give it to you, baby. My head, my mind, yeah. my soul. Such, remember all that I am. Standing by the window and looking out, my heart is turning. I wanna shout. You're complicated. I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love inside. Liz Wright. En wie meekeek op de gids.fm zag ook de clip erbij. De gids .fm. Na de Vuelta in Assen en voor de Tour in Rotterdam is dit weekend de Giro d'Italia in Amsterdam en in Utrecht. Het begon vanmiddag in onze hoofdstad, waar men vannacht en vanochtend nog keihard heeft gewerkt om de stad gereed te krijgen. En toen werd het Twee uur in de middag en kon de eerste renner van start gaan. 198 renners waren in totaal vandaag in Amsterdam te zien... voor die tijdrit over 8,4 kilometer. Met de start dus op het Museumplein en de finish bij het Olympisch Stadion. Een fragment uit het sportjournaal mei vorig jaar. De Giro d'Italia was even op Nederlands grondgebied. Voor de wieleronde was het niet het eerste buitenlandse uitstapje. Want in het inmiddels ruim 100-jarig bestaan... is er regelmatig gekoerst in den vreemde. Niet alleen voor de show of het grote geld. Nee, de Giro over de grens heeft vooral symbolische waarde gehad. Socioloog Ben Gio dook in de uitstapjes van de Italiaanse wieleronde... en hij beschreef de mooiste en de belangrijkste in het boek... Van Milaan naar Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die buitenlandse start van de Giro in Amsterdam vorig jaar... zoals we die zojuist hoorden... was dat er ook nog eentje van grote symbolische waarden? Nauwelijks meer. Nauwelijks meer. Wat uh, telde wel daar? Ja, ik ben bang het geld in de eerste plaats. En geld niet alleen direct, maar ook publiciteit... De Giro in de wielerwereld neemt de tweede plaats in... achter de Tour en doet feestelijk zijn best om een stapje vooruit te komen... en aandacht overal op, op de wereld te trekken. Want het aantal televisiekijkers wat naar de Giro kijkt... dat is een veelvoud van het aantal kijkers wat naar de Giro... Sorry, is, uh, andersom, maar ja, De andersom, Tour die heeft natuurlijk een veelvoud ja. aan kijkers... en de Giro ja. Ja, die komt er maar eigenlijk ja, bekaaid vanaf wat dat betreft. Ja. Maar lukt het ook om, om, ja, om daar een beetje bovenuit te komen... of zullen ze altijd de eeuwige tweede blijven? Dat hoeft natuurlijk niet. Dat hangt in de eerste plaats af van de renners. Wanneer de grote vedetten naar de Giro gaan en niet naar de Tour... dan zal de Giro meer publiciteit krijgen. Dus dit jaar zijn we voor het ontzettend blij dat Alberto Contador... dat hij meedoet aan de Giro... Maar ja, als je voor het naar de Rabobank kijkt... het is eigenlijk een beetje de B-ploeg... die naar Italië wordt gestuurd niet en de A-ploeg naar de Tour. Ja, ja. Want dat is toch eigenlijk hoe het belang ligt. Frankrijk in juli dat telt. Ja. Die uh, symboliek, ik zei het zo al uh, even... want ja, dat is het vooral, die Giro over de grens is heel erg symbolisch. Wat, wat is de symboliek ervan? Nou, Toen de eerste Giro werd georganiseerd in 1909... bestond Italië nog geen 50 jaar. En in de ogen van de meeste Italianen... de grenzen lagen nog niet vast... Bijvoorbeeld Trieste vond ze hoort eigenlijk deel van Italië te zijn. Ticino, de meest zuidelijke kanton in Zwitserland, hoort eigenlijk deel van Italië te zijn. En zelfs Nice was nog 50 jaar daarvoor, was het eigenlijk Italiaans. Ja. Nizza. En toen Frankrijk. En toen Frankrijk, ja. En als de Giro kwam, de ronde van Italië, als hij dan inderdaad naar een van die plaatsen ging, dan werd er eigenlijk mee duidelijk gemaakt het is deel van Italië, of het hoort deel van Italië te zijn. Werd dat ook zo opgevat door de mensen die daar zelf ook zo woonden? Eigenlijk in die nou, gebieden? niet in Nice, waar dus het aantal mensen... wat uh, deel van Italië wilde uitmaken bijzonder gering was. Maar in Trieste zeker. Destijds deel van Oostenrijk natuurlijk. Maar de, ja. het grootste deel sprak daar Italiaans, het grootste deel van de Ja, ongeveer daar... 80 tot 90 procent van de stedelijke bevolking... sprak Italiaans, daarbuiten meer Sloveens. En maar... vandaar die ja. uh, uitstapjes over de grens, om dat toch een beetje duidelijk te maken. Het was dat ja. een soort borstklopperij van, kijk ons als Italianen... wij zijn veel groter dan misschien de grenzen aangeven? Nou, zo was het eigenlijk niet zo. Ze. Ik bedoel, want ik zeg van, het bestond nog in vijftig jaar. Er werd nog over gediscussieerd. Wat is Italië, wat is niet Italië? Voortwaar ook delen van Italië, zoals de Vallei van de Oost, daar wilde eigenlijk de meerderheid liever deel uitmaken van Frankrijk dan van Italië. Dus daar ging het net weer andersom. Daar zou eigenlijk dan de Tour doorheen moeten koersen, wellicht. Wat ook gebeurde. Ja, in dat geval. Want die deden dat ook, hè? De Tourmensen deden dat ook. Of eigenlijk de rijders in de Tour gingen ook regelmatig naar buiten. Dus het was niet nieuw dat een Tour eigenlijk de grens overstak. Nee, de eerste keer dat een grote ronde buiten de grens ging, dat was in Frankrijk. En dat was voor de Eerste Wereldoorlog. En niet bij toeval ging ze naar elzas lothringen Om dezelfde reden als de Giro. Dat hij naar het buitenland ging, namelijk Elsers als is eigenlijk Frans. Dus de Ronde van Frankrijk moet ook dat bezoeken. En het was een symbool uh, van de Italiaanse identiteit. Zo werd het ook aangekondigd in ja. 1908 natuurlijk, in de Casetto Dello Sport. Um, ja, Slaagde die opzet ook meteen. Kon men door heel Italië gaan rijden? Hè? Laten we het eerst bij het binnenland houden. Kon dat? Kon men overal naartoe? Nou, eigenlijk niet. Want um, bij de eerste Giro in 1909 konden ze eigenlijk niet zuidelijker dan Napels... Want daar waren natuurlijk wel... de wegen ten zuiden daarvan... in Calabria, Apulia en dergelijke... waren zo ontzettend slecht dat het gewoon geen zin had. En tot hun spijt... de organisatoren... die klaagden erover in de cassette. we vinden het zo jammer dat we niet daar kunnen komen. Want het maakt ook deel uit van Italië. En er was ook een Giro d'Italia... voor automobilisten was er georganiseerd. En was niet ten zuiden van Rome. Kreeg daardoor heel veel kritiek. Want alsof... Eigenlijk kon in Noord-Italië-Italië en het zuiden niet. Dus men dacht, bij de fietsers moeten we dat anders doen. Maar ja, de ja. infrastructuur liet dat niet helemaal toe. Nee, maar ze, in ieder geval, ze excuseerden zich erover, wat de organisatoren van de automobilisten niet deden. En kon uh, men met die Giro wel heel gemakkelijk over die grens heen. Vonden de andere, ja, laten we maar even zeggen, bevelhebbers, om het zo te noemen, dat wel goed, dat er inderdaad in één keer een paar Italianen over hun uh, grondgebied koersten? Nou, de wij zijn echt niet makkelijk bij, bijvoorbeeld uh, je ziet. De etappe in 1947 in Zwitserland, dat werd dus een hele spannende finish. En ik heb al die Italiaanse sportkanten gekeken en iedereen heeft een andere versie. En waarom? Omdat alle volgers meer dan een uur bij de grens werden tegengehouden. Ze werden echt ongeveer de auto's die werden doorzocht of er geen spullen waren die uh, over de grens werden gesmokkeld. Was dat dus... ook niet de editie waarin Coppie het opgaf of zit ik er een jaartje naast? Je zit er inderdaad Ja, toch, naar... ja precies, dat <laughs> dacht ik al. 47 is kopie gewonnen. Toch wel, ja. Het ja. Ja, was dus eigenlijk ook geen eerlijke strijd op dat moment. Want als je ergens een uur moet wachten, ja dan... Nou, de volgers, de renners mochten door. Die wel. Ja, want die kunnen natuurlijk geen uh, 20 kilo boter meenemen. Dat uh, is wat lastig inderdaad. <laughs> een en beetje, ja. Men is ook een keer opgewacht uh, of eigenlijk onthaald met geweerschoten. Ja, zeker. Dat was uh, in Triest in 1946... Toen de finish in Tri Triest zou zijn. En dat was de Joegoslaven die vonden dat Triest... eigenlijk deel van Joegoslavië moest uitmaken... en de Italianen dat het deel van Italië moest zijn. Dus, zou ik bijna zeggen, zei de organisator van de Ronde van Italië... er moet een etappe in Triest eindigen... zodat wij duidelijk kunnen maken dat het Italiaans is. Joegoslaven waren het er niet mee eens. En ongeveer zo'n 15 kilometer voordat ze bij... Triest waren. Daar werd het peloton tegengehouden met geweerschoten en met een regen van stenen. En zodat ze allemaal over in dekking moesten gaan. En tenslotte zijn 16 renners, of 17, die zijn dus vrijwilligers achter een Amerikaanse legertruck geladen en naar Triest vervoerd, waar ze nog even voor de overwinning hebben gesprint. Dus het was ook nog eens een, een, een heel gevaarlijke onderneming eigenlijk voor die renners. Wilden ze allemaal wel rijden? Ze moesten wel. Ja, En ze ja. hadden eigenlijk geen keus? Ze hadden eigenlijk geen keus. Maar deze 17 renners, dat waren vrijwilligers. Dus die, ja, die wilden ja. dan nog wel even een sprintje trekken voor de vorm Ja, wellicht. maar het was inderdaad heel gevaarlijk. Want ze kregen als opdracht om op hun buik te liggen daarachter in die auto. Omdat ze bang waren dat er uh, snipers, dat er sluipschutters zouden zijn... die zouden gaan schieten op uh, die wagen toch dat gevaar voor eigen leven, wat er dan weer ja. voorbij komt. Uh, Benjoe zo blijf nog even zitten. Kort, uh, wij praten straks kort verder na het nieuws. En straks debatteren we ook over de vraag... of een oorlogsdocumentaire een moralistische boodschap mag bevatten of niet. En hoe de bejaarden van vandaag... een sterke voorkeur krijgen voor luxe op de oude dag. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 De provincie Zuid-Holland moet opnieuw bekijken, kijken naar bezwaren tegen elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Electrabel bouwt daar een nieuwe kolencentrale. Eon breidt een bestaande centrale uit. En Zuid-Holland heeft bezwaren tegen de bouw afgewezen. De Raad van State vindt dat de provincie duidelijker moet omschrijven waarom. De FBI waarschuwt voor Osama Bin Laden virussen. Het gaat om e-mails die beeldmateriaal beloven van de executie van de Al-Qaeda-leider. Daar is officieel nog helemaal niks van beschikbaar. Wie op zo'n e-mail klikt, zo'n link, stuurt het bericht ongemerkt door aan al zijn contacten... en ook kunnen persoonlijke gegevens worden gestolen, zegt de FBI. En Nederlanders betaalden vorig jaar gemiddeld 670 euro aan accijnsen. Dat is zo'n 25 euro meer dan een jaar eerder. Vooral rokers betaalden meer. Volgens het CBS leverden brandstoffen, drank en tabak de overheid in totaal ruim 11 miljard euro op. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en knooppunt Hoevelaken twee kilometer. En één op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dat is uh, als je vanuit Soetermeer via de A12 gaat naar de A4 richting Rijswijk Delft. Daar zijn twee rijstroken dicht bij Knopen Prins Klausplein. Het is een aanrijding geweest met een auto met caravan. Tussen Leidschendam en Damme Knopen staat nu 2 kilometer. Vara Radio 1. De gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Kan een oorlogsdocumentaire wel neutraal zijn of sluikt er toch altijd een boodschap in? En luxe zorg op je oude dag, wat is er mis mee? Dadelijk een reportage uit een zorgoord van vandaag de dag. Ik praat nog altijd met Benjo Masso, schrijver van het boek Van Milaan naar Amsterdam... over de buitenlandse uitstapjes van de Giro d'Italia. Zaterdag gaan ze weer van start... Uh, ja, eigenlijk ook om te vieren dat Italië 150 jaar bestaat als eenheid. Hoe belangrijk is die ronde geweest voor uh, ja, het Italië als één? Redelijk belangrijk. Dat wil zeggen, het is echt niet zo van uh, zonder de Giro had Italië er anders uitgezien. Maar het had voor het idee van mensen van Italië heeft het een nou, niet onbelangrijke bijdrage geleverd. En voelen de Italianen zich ook wat Italiaanser tijdens die ronde? Ja, dat hebben ze zeker. En dan vooral in de tijd van Koppie en Bartoli. Zo'n 50, 60 jaar geleden. Toen had je ook nog die twee kampen natuurlijk. Ja, inderdaad. En um, die waren ook een beetje. De beetje... aanhangers van Koppie, de aanhangers van Bartoli natuurlijk. Ja, het waren ook een beetje geografisch. Dat de meeste aanhangers van Koppie zaten in het noorden, en die van Bartoli zaten in het centrum en in het zuiden. Nu uh, is er ook een vraag binnengekomen van Willem de Vries. En die zegt, ja, is het ook gewoon niet tijd om te stoppen met die Giro? Want de Tour, waar we het al even over hadden, is toch veel heroischer. Daar gebeuren toch veel meer spannende dingen? Nou, ik vind precies integendeel. Ik vind de Tour steeds saaier. En de Giro, dat is, uh, eigenlijk is dat de mooiste koers die er op het ogenblik is. Waarom? In de eerste plaats door het decor, waartegen het wordt gereden... van elk jaar komen weer nieuwe beklimmingen en uh, nieuwe wegen... zoals de Strade Bianca in de Giro van vorig jaar. Dat is de ongeplaveide wegen daar in Toscane. En uh, nou, er is nog veel meer wat er te vinden is. En de Giro is wat dat betreft veel origineler dan de Tour... die steeds over dezelfde passen gaat het ja, zijn natuurlijk een paar uitzonderingen, maar er is veel meer variatie in Italië. En in de tweede plaats, de Tour wordt ook vooral steeds saaier. Omdat voor elke ploeg is het absolute hoogtepunt van het wielerseizoen. Al het geld gaat erin. En het gevolg is dat de etappes meestal behoorlijk saai zijn. Twee spannende minuten als er een eindsprint is. Bijna altijd een massasprint. In zeker tien etappes. Kijk, vorig jaar ook de Tour, dat het werkelijk een van een dramatisch moment was over de, wie gaat de, toer, de Tour winnen... die duurde misschien twee kilometer in de beklimming van de Tour Marlein. De Tour is gepolijster en de Giro misschien wat uh, ja, ruwer wellicht. Wat dat betreft wel, ja. Dus u kijkt liever naar die Giro, maar dat is nog lastig... want die wordt ook niet overal uitgezonden. Dus het spreekt automatisch ook al wat minder aan bij het grote publiek. Ja, dat is het grote probleem natuurlijk. Want uh, zolang voor de Rabobank die wilde dus in 1902, heeft zijn beste ploeg gestuurd... want die dacht, ja, ze start in Groningen. Dus dat wordt uitgezonden op de Nederlandse televisie. Maar nee hoor, het werd gewoon niet uitgezonden. Daar hadden ze dus ontzettend spijt van. En uh, waarom werd het niet uitgezonden? Ja, Nederlanders hebben er toch geen belangstelling voor. Maar het is, want er doen geen Nederlanders mee. Maar Wat Nederlanders is... doen niet mee omdat het niet wordt uitgezonden. Dus dan heb je een soort van spiraalwerking. Een vicieuze cirkel waar men niet uitkomt. Mogen we dan misschien ook afsluiten met de stelling van Sjaak uh, Schut uit Utrecht. Die schrijft de Tour win je in bed en de Giro op de fiets. Oh, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Ja, ja? zullen we hem bij deze dan maar aanhouden? Ja, het is veel te absoluut natuurlijk, maar het klinkt prachtig. Doen we dat, <lacht> Benjo Maso. Dank, schrijver van het boek. Van uh, Milaan naar Amsterdam. Zeg ik het goed? Ja, helemaal. En uh, dat gaat over de buitenlandse uitstapjes van de Giro. Dank u wel. Duiken al de vergelijkingen op met Snow Patrol. Dat oordeel laat ik aan u. Maar dit was in ieder geval een, een lekker uptempo nummer van Dotan. Een Nederlandse singer-songwriter. Luxe zorginstellingen voor ouderen zijn populair. Meestal zijn het statige gebouwen waar de ouderen met veel aandacht en comfort worden verzorgd. En op verschillende plaatsen in het land zijn al van zulke instellingen geopend. En al die luxe, die kost ook wat. In het Gelderse Brummen woont sinds 2005 een kleine groep ouderen in een groot landhuis. En dat staat op het landgoed Klein-Engelenburg. Verslaggever Jan Peels ging er kijken en hij werd ontvangen met muziek. Elke vrijdagmiddag hebben we hier een concert. En dat zijn klassieke concerten. Meestal, dit, dit valt er even buiten. Fado, hè, mooi hè? Schitterend, schitterend. Maar we hebben meestal uh, een recital, een piano recital, of een, of een trio of zo. Eigenlijk wel klassieke muziek. Dat is echt een hoogtepunt in dit huis. En Dan zit u met z'n allen hier, uh, ja. alle bewoners, in de grote hal. Met ja. statige trap, ik zie een prachtige klok, een kroonluchter. Ja. Het ziet er prachtig ja. uit is, allemaal. Ja. He? Ja, ja, het is een prachtig huis. En ik heb ook een prachtige kamer. Zitten. Nee, ik zit hier wel goed. Waarom heeft u er destijds voor gekozen om juist hier te gaan wonen? Ik kom uit Apeldoorn. Maar in Apeldoorn was er eigenlijk geen plek waar ik kon zijn... Want ik heb twee keer een beroerte gehad. Ik moest ergens naartoe. Toen dacht ik, oh nee, de loon aan. En, Wat en, dat een, voor huis is dat dan? Een, een, een woonzorgcentrum bij de Naald. Een grootschalig woonzorgcentrum. Dus, ja, maar dat is ook wel goed. Maar ik had dan zo'n klein kamertje en ook een bed in de kamer. En toen kwam ineens de directeur aan de lijn. En die zei, ik heb hier een kamer vrij. En zo ben ik hier drie jaar geleden gekomen. Tot volle tevredenheid. Maar de prijs is natuurlijk wel heel hoog, hè? Maar goed, ik ben blij dat het in mijn vermogen, tussen haakjes, heeft gelegen dat ik hier kon komen. Maar u heeft het dus over, want even indiscreet, maar uh, wat moet u betalen in de maand? Ik betaal 4550 euro per maand. Nou, dat is ruim dubbele van wat uh, leeftijdgenoten natuurlijk in een, in een grootschalig te huis betalen, hè? Dat is dan ook de ambiance en de... Maar ik word hier erg verwend, laat ik dat zeggen. En dat kost wat, hè? Ja. Kennelijk. <laughs> ja, ja. Er is steeds meer vraag voor uh, uh, dit soort voorzieningen. Omdat we merken dat mensen ja, op zoek zijn naar een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Dat is voor hun het belangrijkste. Een plek wat past bij hun achtergrond, bij hun interesses, bij hun, hun manier van leven. Uh, we merken daar zijn mensen naar op zoek. Kees-Jan Brouwer is locatiemanager hier in, in Brummen. Het is wel duur, hè? Ja, op, op zich valt dat uh, nog mee. Kijk, mensen uh, betalen gemiddeld inderdaad zo'n 4000 euro per maand. Maar dan hebben ze een heel pakket aan, uh, uh, aan wonen, aan dienstverlening. Uh, daar kunnen ze prima van in leven blijven. En daarnaast wordt de zorg vergoed vanuit de AWBZ. Maar mensen kiezen ervoor om dit bewust te doen. En inderdaad, er is uh, onderscheid in de maatschappij. De ene rijdt uh, een duurder auto dan de andere. Dus er is altijd verschil geweest. En het bijzondere in de zorg in Nederland is altijd dat je... Uh, ja, wanneer iemand zorg nodig heeft, dan wordt het voor iedereen een soort eenheidsvorst. Ja, waarom zou dat moeten? Laat iemand genieten als hij dat kan. Ik ben uh, Van Stijn Kallenveld, ingenieur uit Delft. Heb mijn hele werkzame leven bij de hoogovers gewerkt. En ben nu uh, een geruime tijd gepensioneerd. Mijn vrouw is drie jaar geleden overleden. En ik woon nu alleen in dit woonzorg, uh, te huis hier in uh, Brummen. En u bent, hoe oud ik ben 94. Nee, 93. 93, maar ja, bijna 94. Ik word, ik, word, ik word van het jaar 94. Zo ziet u er zeker uit. En u haalt de 100 ook nog wel, denk ik. <laughs> ik, ik ben goed gezond. Ik heb, alleen mijn ogen zijn nogal slecht. Dat is vervelend. Ik, ik kan niet meer lezen. Waarom heeft u ervoor gekozen om in zo'n luxe omgeving oud te worden? Dat heeft mijn dochter eigenlijk voor mij gedaan. Die, die uh, was op zoek naar iets waar ik dan... En ja, prettig verzorgd zou worden, maar ook een beetje de cultuur zou krijgen. die ik zo graag altijd met, met mijn familie en met mijn vrouw heb gedaan. Nou, dat, dit leek heel aardig en ik heb een, mooie, een hele mooie kamer hier ook. Bedankt hoor. Komt een glaasje rode wijn aan. Ja. Ik, noem, maar, ik noem maar een verschil. Ja, dat is, de verzorging is hier natuurlijk ook een beetje op niveau. Maar ja, goed, je betaalt er natuurlijk ook voor. Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Maar ik heb goed verdiend, ik geef het met plezier uit. Je hebt hier meer tijd voor de mensen en echt aandacht. En Dat is, uh, ja, heel, dat is heel prettig. Joke Jans Opdehaar is een van de verzorgenden. Uit de reguliere zorg heb ik gesolliciteerd naar de particuliere zorg. Geen gevoel van, hey, er is een soort tweedeling... want deze mensen kunnen het betalen en al die anderen ja, hebben dat niet? Dat is heel, ja, dat is, heel, dat, is, dat is misschien wel zo. Maar ik denk dat de reguliere zorg zal ook veranderen. Want er komt nu een lichting mensen aan, denk ik... die dat ook niet meer pikt zoals het nu gaat... De ouderen? Ja, ik, vroeger toen ik begon in de ouderenzorg... zat je s'avonds nog met de mensen aan de vijf te breien. Maar op een gegeven moment zie je gewoon dat, dat ja, de druk werd gewoon anders. En dat had ik na een paar jaar ook wel eens gezien. Want ja, zo, zo wil ik dus niet. In veel instellingen hoor je mensen vaker klagen over het eten. Ik ben ondertussen naar de kok gelopen. Maar ik heb hier nog geen enkele wandklank gehoord. Ja, ze noemen het een instelling. Ja. Maar uh, je, je werkt als in een restaurant uiteindelijk. S'avonds een drie gangen diner. Lekker een wijntje op tafel... Dus uh, ja, zo hou je mensen wat vrede Daarvoor in een behoorlijke grote instelling gewerkt. Ook oudere zorg. zorg? Ja, ook oudere zorg. En dan merk je gewoon dat het uh, ja, te grootschalig wordt. En dan praat je over uh, ja, onderdelen componenten, opwarmen. Ja, dat wil je als, als kok. Als echte kok zijn natuurlijk niet. Nee. Dan weet je het liefst gewoon met verse producten en uh, ja, seizoensproducten daar waar mogelijk is. Bewoners komen voorbij, uh, komen even een praatje maken. Kijk alvast in de pan s'avonds. Als ze de kans krijgen dan uh, even onder de deksel kijken inderdaad. Even kijken, wat zit erin? Aardappeltjes hier hè? Ja, ik heb hier wat uh, krieltjes staan. die komen bij de asperges. Een Hollandaise saus. Uh, wat eitjes uh, koken zometeen nog. Dus het, uh, ja, gewoon ouderwets. Ja, met één maand bestond, toen kwam ik al omdat je, dat je dood kunt blijven. Ja, het is niet leuk om aan te denken, maar je moet er wel eens met rekening mee houden dat je dood gaat. Maar was dat de overweging? Ja, ja, dat je niet, als je ziek wordt of zo, hup, naar het verpleeghuis of hup, dat je hier gewoon in je eigen omgeving dood kunt gaan. Ja, dat was voor mij een grote overweging, Al dus de 89-jarige mevrouw Jens. En op de achtergrond hoorde u de fado-muziek van Flor de Luna... die afgelopen week een concert gaf in het luxe Zorgcomplex in Brummen. De Gids .fm aangeschoven internetjournalist Francisco van Jolen. Goedemorgen. Is er nog nieuws van Wikileaks? Goedemorgen, ja. Um, nou, wat er opvallend is... de kabel zelf schijnt nog niet vrijgegeven. te zijn maar de Guardian, een Britse krant... die, die, die al die uh, telegrammen heeft... dus die kan er in, in grasduinen die heeft, hebben ontdekt... dat de Amerikaanse militairen in 2008... Uh, trainingen verzorgden uh, aan Pakistanse militia-leden. En dat gebeurde op nog nou, net anderhalf kilometer afstand... van het huis van Bin Laden. Dus uh, hij kon het zeg maar vanuit zijn raam... Kon hij er naar kijken, zo'n beetje. En getuigen zijn. Ja, dat is toch wel een beetje pijnlijk dat dat nu naar buiten komt. Tijd voor het Joop Debat. Ook vandaag weer een Joop Debat. Waar gaat de discussie over, Francisco? Ja, vanavond om acht uur wordt er natuurlijk tijdens de nationale herdenking weer stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Morgen wordt de bevrijding van Nederland in 1945 gevierd. En daarom worden deze hele week allerlei documentaires en films uitgezonden over de oorlog. Zoals eergisteravond de documentaire Zwarte Soldaten van Joost Celen. In die documentaire doen zes Nederlandse oud waffen die dus aan de kant van de Duitsers vochten, hun verhaal. Luister even mee naar een fragmentje. Met Adolf Hitler kwam ik uit de kroeg vandaan. En ik zei heil tegen hem. En ik feliciteerde hem. En ik kreeg een hand ook van hem. En dat vergeet ik nooit. Want dat was een, een geweldige kerel. Ja, uh, een Nederlandse oud waffen SS, dus... die zelfs nu, na al die jaren, nog gek is op Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er 23.000 Nederlanders... die vrijwillig werden van de Waffen-SS... en researchen van de doku Historicus Klein. Heeft de maker Joost Schellen in contact gebracht met zes van hen... maar is achteraf niet blij met het resultaat. Kees Klein is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u niet tevreden? <coughs> nou, de kritiek is, uh, die ik hierop heb, is tweeledig. Uh, er staan historische onjuistheden in... die hadden voorkomen kunnen worden... Wij hebben vanaf Van af aan gezegd dat Klaas, deze Klaas... Uh, met de ploertedoder, niet bij de waffen zat. Deze man heeft een hele grote stempel gedrukt op de documentaire... vanwege zijn uh, openlijke antisemitische uitspraken... Uh, voor ons is hij niet representatief en hij hoorde eigenlijk ook niet bij deze groep. Waar hoorde hij dan wel bij? Hij zat bij de Landwacht en dat was een organisatie, een paramilitaire organisatie... die uh, in 1943, eind 1943 uh, uit de grond werd gestampt. En dat was een organisatie waar vooral NSB'ers bij aangesloten waren... en die verrichtte hier een soort, ja, laten we zeggen politietaken... die bewaakten de bruggen, deden voedselcontroles en hebben ook meegeholpen aan Rassia's. Maar hij sympathiseerde wel met de Duitse bezetters? Hij sympathiseerde absoluut met de Duitse bezetters, ja. Maar, maar is... Hij is, het is niet exemplarisch voor de groep die wij geïnterviewd hebben... of die mensen die ik geïnterviewd heb. En dat waren wel mensen die hoofdzakelijk aan het front stonden. Buiten die historische onjuistheden, zoals u ze noemt, wat is uw kritiek nog meer? Uh, nou, de, de, de maker heeft heel erg de nadruk gelegd op, uh, op de jodenvervolging. De Jodenvervolging is een heel belangrijk onderdeel van de oorlogsgeschiedenis in het algemeen, maar het is toch een klein deel van het verhaal van deze mensen. En de quotes, de sensationele quotes die zijn er uitgepakt, terwijl ik als historicus veel meer de nadruk uh, had ze willen zien leggen op, uh, op, op de achtergronden van die mensen. De motieven, wat zij hebben meegemaakt. De naoorlogse internering, nou noem maar op. Die, die motieven, ja, ik heb, zo, ik heb namelijk de documentaire uiteraard ook gezien. En ik vond dat de motieven er toch wel redelijk goed uit naar voren kwamen. Laten we even luisteren. Die fantastische kameraadschap. Ik was ik wat beleefd, ik heb het beleefd. Mijn vader aan steun. Mijn moeder vraagt aan voor lakens, slopen en beddengoed. En voor ons uh, krijg je sokken of kousen met een rode teen en een rode hakt. In je schoenen krijg je drie gemeentewapens ingeknijpen. Dat het van de gemeente is. Nou, dan schaam je je eigen de pokken. Nou, in Duitsland was het perfect. Ik verdiende veel geld, want ik was in tijd van twee maanden was voor voorman. Men koos ja, voor een avontuur, uh, voor kameraadschap. misschien wel uit een grote naïviteit. Komt dat er volgens u toch niet duidelijk uit naar voren? Nee, dat komt er niet goed uit naar voren. Uh, het beeld. Wat hier geschetst wordt, is dat, dat ze bijvoorbeeld ook uit armoede erbij gingen. Uh, dat is natuurlijk voor een groot deel waar. Maar wat mijns inziens veel te weinig naar voren komt... is bijvoorbeeld het anticommunistische sentiment wat onder heel veel mensen leeft en wat toch een hele belangrijke motivatie is geweest voor veel van deze jongens. En wat is uw bezwaar tegen de nadruk die er is gelegd, zoals u het zegt, de jodenvervolging? Um, omdat deze, laat ik het zeggen, het overgrote deel van deze vrijwilligers... het waren er zo'n, ja, schattingen zijn zo'n 23.000 geweest in de oorlog... die zijn aan het front gekomen en hebben dus niet direct met de jodenvervolging te maken gehad. En dit beeld suggereert iets anders, dat zij er wel... Nou, in ieder geval van uh, hebben moeten weten. Maar bijvoorbeeld zo'n Klaas, dat hij zelf met een ploeterdoder erop los sloeg. Dat is niet het beeld uh, wat ik heb gekregen na gesprekken met meer dan honderd van deze vrijwilligers. In de studio in Amsterdam zit David Barnau. Hij is onderzoeker bij het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. U heeft de documentaire ook gezien. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond u ervan? Ik vond hem uh, interessant, omdat... Uh... Net zoals jaren geleden, toen is er een boek uitgekomen... van Armando en Sleutelaar, waar mensen geïnterviewd... Uh, Waffen-SS'ers en ook uh, NSB's geïnterviewd werden... zonder dat er uh, doorgevraagd werd. Zo van, uh, is dat wel waar? En uh, goh, wat gek dat u zich dat niet herinnert. Nou, dat was bij deze documentaire natuurlijk uh, ook zo. Als iemand dan vertelt dat hij als soldaat rond een kamp gelopen heeft... wat Amersfoort heette, maar dat hij daar verder niks van wist... ja... Een historicus, een goed historicus, zou toch wel eventjes doorvragen. Uh, dat is bij deze documentaire niet, uh, niet gebeurd, maar dat, dat, vind, dat vind ik niet erg. Ik denk dat het een evenwichtig uh, verhaal geeft. Kees Klein zegt het beeld is te suggestief. Nou ja, wat, wat moet ik als suggestief heeft... In eerste instantie uh, zegt hij van een van die zes was geen waffen ss er. Nee, die zat bij de Landwacht. Ja, dat is wel buitengewoon interessant... maar dat viel wel onder het geheel de algemene SS... of de SS als uh, misdadige organisatie. Ik snap ook niet wat ik net hoorde van... Uh, ze zaten aan het front, we hadden dus niet met de jodenvervolging te maken. Ik wil even citeren uit een uh, dagboekje van een uh, Nederlandse waffen-SS'er. De zon schijnt ontzettend fel, we liepen allen in een sportbroekje rond. De eerste compagnie benutte de vrije tijd om joden dood te schieten die partizanenkriek gevoerd hadden. Voor deze beesten was geen andere oplossing. Uh, ik wou zeggen, uh, de jodenvervolging is niet alleen iets... wat zich in Auschwitz of Sobibor heeft afgespeeld. Meneer Kleimeen moest het wel weten? <coughs> nou, deze, ik, ik ken deze dagboeken. Vorig jaar is met... Uh... Met veel Tam Tam is dit uh, in de media naar voren gebracht. Nou, dit dagboekje was al uh, 40 jaar. Bekend. Klopt, dat heb ik ook in, uh, in trouw aangegeven. Deze dagboeken zijn uh, in de jaren 70 al gepubliceerd en er liggen er, meen ik, drie of vier in het NIOT. Ja. Uh, in 1945 is er ook een Finse vrijwilliger geweest ook van die eerste compagnie, die uh, heeft geschreven over en detail over executies. Deze executies hebben plaatsgevonden begin juli 1941. Er zijn toen twee weken lang geen Russische krijgsgevangenen gemaakt. En er zijn ook burgers gedood nadat de regimentscommandant van die eenheid door partizanen was uh, gedood. Uh, maar we moeten niet vergeten, dit zijn slechts enkele dagboeken. En toen ter tijd ja, zaten er hoogstens 800 Nederlanders in die divisie... waar deze eenheid deel van uitmaakte. En het is, ja, het is toch wel een hele zwakke grond om daar harde conclusies over te trekken... voor 23.000 vrijwilligers. Meneer Barna? Laat ik, nou, laat ik bij het begin beginnen. Um, ik begrijp ook dat, dat uh, die morele oordelen... dat dat eigenlijk niet meer mag in documentaires. Maar uh, wat vindt u van mensen die het normaal vinden en accepteren dat hun land door een vijandelijk land bezet wordt... die vervolgens de democratie afschaft, die een deel van de bevolking... namelijk de Joodse bevolking, tot tweedrang burgers bestempelt... en die die burgers vastzet en afvoert. En niet alleen dat accepteert, maar ook nog eens in krijgsdienst gaat bij die vijand. Mag je daar geen moreel oordeel over hebben? Um, je mag over zulke zaken... Kijk, ik heb ook een moreel oordeel... dat ik, uh, dat ik natuurlijk... executies, dat, dat zijn Nee, ik heb het niet over executies. Ik heb over het feit dat je accepteert dat je land bezet wordt... en dan ook nog in dienst van die bezetter gaat. Mm -hmm, mm -hmm. En dan moeten we per per geval gaan kijken of iemand dat goed of fout gedaan heeft? Uh, Ik denk dat dat een foute keuze is. Punt. Nou, U mag dat uh, absoluut vinden. Kijk, als je naar de, de periode van toen gaat kijken en uh, de communistische dreiging die in de propaganda natuurlijk heel erg werd gebruikt om mensen te lokken om in dienst te gaan uh, in combinatie met bijvoorbeeld dat mensen ook uh, lid waren van de NSB uit een NSB-familie kwamen dan was de stap uh, voor sommige mensen weer heel erg uh, uh, makkelijk om die te nemen. En Natuurlijk mag je daar uh, uh, een oordeel over vellen. Maar ik heb als historicus... wil ik gewoon loskomen van dat goed- en fout denken En wil ik dit gewoon gaan benaderen met vragen van... wie waren die mensen? Wat hebben ze meegemaakt? Wat waren hun motieven en waar zijn ze bij geweest? Wat hebben ze daar gezien? En dan is mijn... Persoonlijke morele oordeel toch niet heel erg relevant, denk ik. Ik geef even het woord aan Francisco ja, van Joop. Stan van Houken reageert op Joop en die zegt: Ja, nadat het terreurbombardement voor Rotterdam heeft plaatsgevonden en je gaat toch in dienst van zo'n leger, dan kun je je afvragen of je daar niet gewoon over kan zeggen dat je eh, toch al fout bent als je dat doet. Ja, dat, is, uh, dat, dat mag iemand absoluut vinden, denk ik. Ja. Meneer Klein, meneer Barnau, tot, tot slot een, een, een vraag over de objectiviteit die natuurlijk nu uh, ja, die betwist wordt. Wordt het niet, niet hoog tijd voor één zo'n objectieve documentaire? Meneer Barna. Ja, maar als die objectieve documentaire erop neerkomt dat het uh, zoiets... wij waren soldaten net als alle andere soldaten... dan lust ik nog wel een paar objectieve documentaires... Geschiedschrijving is subjectief. En je kan proberen om uh, voor's en tegens neer te zetten. Maar je mag ook wel door uh, mythes heen prikken. En een van die mythes is natuurlijk van wij waren gewone soldaten. Meneer Klein? Um, nou, ik denk dat het voor het overgrote deel uh, wel degelijk opgaat dat het uh, uh, gewone soldaten waren. Ik ben in mijn onderzoek met uh, al die mensen die ik hierover gesproken heb... het archiefwerk wat ik verricht heb... Ik ben ook op excessen gestuurd. Ik ben op oorlogsmisdaden gestuurd. Oorlogsmisdaden ook die waar nog nooit over gepubliceerd is. Ik ben ook zeker voornemens om daarover te gaan publiceren. Maar ik wil daar niet de hele groep mee uh, dat, uh, dat die stempel meegeven. Dat, dat is niet mijn bedoeling. Historicus Kees Klein en David Barnau van uh, Het Nielt. Dank u wel. Vanavond. Ja, mijn televisieavond op 4 mei staat op een zeker moment natuurlijk ook altijd even stil. En daarna kan ik uren vullen met films en documentaires over de Tweede Wereldoorlog. Dan is er ook nog ja, voetbal. Dat is het tenslotte. Uiteraard ook Manchester United, Schalke 04, die spelen tegen elkaar. Ik kan de uitslag eigenlijk wel voorspellen. Van der Sar speelt gewoon de finale tegen Barcelona. Straks is er lunch. Met Jurgen van den Berg? Ja, het Nationaal Historisch Museum. Huisvesten in paleis Soesdijk. Dat plan dat, uh, dat hoor je wel eens vaker. Maar nu zijn er uh, 15 prominente historici voor. En uh, het museum zelf heeft er, geloof ik, wel oren naar. Zometeen een reactie. En uh, De stelling straks in stand.nl. Op 4 mei moet alleen de doden uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Dat was hem, ja. ja. Nou ja, de stelling straks en lunch met Jurgen van den Berg. Ik zie u morgen weer. Surf naar de Gids.fm.